Nationaal kampioen werd Michel Butter. Bij de vrouwen won Lorna Kiplagat, die zich daarmee kwalificeerde voor de Olympische Spelen. Het weer. Zonnig en weinig wind bij maximaal 14 graden. Ook morgen zon, dan ook wat bewolking. Maximumtemperatuur morgen 15 graden. Vanaf dinsdag meer wind en kans op een bui. Dit was Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De A1 Amsterdam Amersfoort staat bij Bunschoten 5 kilometer door een ongeluk. De rechterrijstok is dicht. Andere kant op tussen Amersfoort Noord en Eembrugge 6 kilometer door kijkers. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker.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 Tot Yo Crystal Fighters en Plaas. Zo, het uh, tweede uur van zondag in Camelot. Het is uh, zondag 16 oktober 2011, 10 over 3. Goedemiddag.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 Ken je het bij ik bij jou wel. Nee, bij mij niet. Nee, ik, serieus. Ja, ik drink sowieso eigenlijk wel veel. Maar ik komt door mijn werk. Oké. Okay. Ja, want jij werkt in de kroeg, hè? Ja, ik werk achter een bar. En dan uh, word je een beetje verplicht om. Uh... Nou, niet verplicht, maar. Huh? Ja, mijn baas is wel zoiets van ja. Voor mij mag je best een beetje drinken, maar dan word je gezellig. En... Ja, ja, ja, ja. Nou, goed toch? Hè? Huh? Ik heb een... drinken aangeboden van mensen. En hoe werd je wakker vanochtend? De bank. Ja, kijk, dat bedoel ik. Volgende bericht. <laughs> Nederlanders besteden gemiddeld sessie per dag aan verplichtingen zoals werk, huishouden, onderwijs en het gezin. Dat is zo'n 50 minuten minder dan de rest van Europa. De Nederlanders hebben een half uur meer vrije tijd dan de gemiddelde Europeaan. En de Nederlandse Hendrikje van Andel Schipper, die in 2005 op 115-jarige leeftijd overleed, beschikt over bijzondere genen.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 Dus 62 jarige vrouw was door de politie gefilmd. Met nadere controle bleek dat ze helemaal niet blind was. Ook camera is ook te zien hoe ze als kapser aan het werk was. Haar uitkering is inmiddels tot opgezet. De vrouw heeft tot nu toe 43.000 euro ontvangen. Jonge, jonge, jonge, jonge, jonge. Ja, het is zin om he? te doen, maar ja, je ziet het. Ze komen er toch wel een keer ze achter. Ze komen er toch ooit en komen ze wel een keer achter. En dan heeft terugkomen op die uh, uh, Henrikje van Andel Schipper.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 Hoorde je. En uh, goed nieuws voor Ben Samens, want hij heeft namelijk de Dutch NTV Award gewonnen... En um, hierbij, hij, hij was ge, genomineerd samen met je van tegenwoordig Go Back to the Zoo en Baskerville. En uh, het publiek kon kiezen uit uh, deze Nederlandse artiesten en, um, die, de voor, die vooraf door de kijkers waren genomineerd. En uh, Ben Saunusbon uh, dus dit jaar. En hij zou dan ook um, tijdens de European MTV Awards, zou hij uh, Nederland vertegenwoordigen. Okay. Leuk nieuws. Ja. We gaan even door met het volgende. Jaap Koker. Uh, Jaap Koker. <laughs> Is een nieuwe naam? Nee, Jaap uh, Koper. Jaap Koper. <laughs> die uh, die uh, heeft een aantal interviews opgenomen. Waaronder met uh, Jeroen Den Boer, Nix Katsburgs. En het heeft allemaal natuurlijk te maken met de Formido Finale Races. Hier sprak hij met Christian Frankenhout. Die rijdt in de GT3.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 Dus wat dat betreft is dat gewoon eigenlijk hetzelfde, alleen ja, het Europese veld is meer, uh, zijn meer gentlemen's en het, het Duitse veld is ja, toch meer, uh, ja, hoe moet je zeggen, meer, meer profies. Zoals, kijk, Heinz van het French en dat soort jongens, die, die mogen in aardappel bijvoorbeeld wel meerijden, maar hier in Europees niet, omdat ja, uh, maximum mag je zilver en zilver met elkaar rijden. En bijvoorbeeld hij van wat Frenzen is platinum, ja, de, die mag sowieso al niet meedoen. Oké, okay, zilver zilver, dat is de klassificatie van de rijders. Ja, dat klopt. En je mag dan wel met goud en een brons rijden, maar ook niet hoger. Kijk, en in de ADHC rijden er gewoon bijvoorbeeld twee goudrijders met elkaar. Ja, en dat mag hier dus niet. En uh, vandaar dat het niveau in Duitsland is ook hoger. En dat is wel, uh, ja. ook zeg, dat merk je hier niet hoor. Ik bedoel, uh, je, nog de eerste, laat maar zeggen, de eerste tijden zitten gewoon echt super dicht bij elkaar en er wordt gewoon uh, super hard gereden hier. Uh, maar toch, ja, het is, uh, het is leuk. Het is leuk om hier mee te doen. Dit jaar je eerste volledige seizoen aan de GT Masters met die Mercedes. Hoe, hoe is dat verlopen tot nu toe? Ja, toch een paar ups en downs eigenlijk. Het was niet, niet het hele jaar ging, ging zoals het zou moeten. We hebben dan wel een dan gewonnen zijn gewonnen in derde. We hebben veel problemen gehad met de kwalificatie of dat de auto gewoon uh, ja, een stuk was, laat maar zeggen. En uh, dat we achteraan moesten beginnen. Uh, ik denk dat ik dit jaar over de, dat ik meer dan 100 auto's heb ingehaald in de wedstrijd. Ja, dat is, aan de ene kant zeggen ja, dat is goed, aan de andere kant het is gewoon niet goed, omdat je gewoon in de kwalificatie verder naar voren moet staan. Um, maar voor de rest, uh, een goed jaar gehad. 24 uur Nieuwburgring was, uh, ja, was wel een klein hoogtepunt. We lagen uh, tot, uh, tot een uur voor het einde lagen op de derde plek en toen brak de was. Ja, Dat was gewoon super geweest om meteen tijdens mijn eerste 24 uur uh, nu daar meteen het uh, podium te halen. Maar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 een beetje een klap in je gezicht, dat je denkt van, ah, weet je wel, nou, ik heb nu al een redelijk rondje gereden hè, en dan sta je gewoon op P15 of zo, weet je, terwijl je denkt, van nou, ik heb echt het licht daar mogen gereden. Ja, en dan sta, sta je niet, sta niet ver achter, sta je zeer 17e, weet je wel. Uh, dus je, wordt weer, je moet weer even op scherp gezet worden en uh, ja, dat, dat uh, ik wil niet zeggen, je wordt een beetje neus in de feiten gedrukt, maar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 It's my mother Leuk zomersliedje. Sabrina Stark hoorde je en A Woman's Gonna Try. Uh, slecht nieuws voor de voetballiefhebbers, Tenminste, luisteraars die uh, naar Cherk de Blauw willen luisteren. Om zijn verslag is uh, Sevilla Spartaan tegen Bloemendaal. Gaat helaas niet meer door. Hi. Want uh, ja, alle legt het maar uit. Ja, Cherk belde het op. Hij is met een uh, speler van Bloemendaal naar het ziekenhuis.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 Ik had er nog nooit op gereden. Toen zeiden ze van, ah, weet je wel, jij ja, kan dat wel. We gaan dat gewoon doen. Dus ja, toen zeiden ze ook van, we doen het gewoon. En dat pakt uiteindelijk heel goed uit. En uh, ja, dat soort dingen ben ik toch wel zoals uh, dat lukt. En uh, ja, dan gaan we volgend jaar gaan we die lijn gewoon weer doortrekken. Ook 24 uur Noordslijven, ik hoop Spa nog te doen.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 Ja, toch wel, toch wel ja, lastig. Ik, ik moest ja, toch heel jaar in SLS gereden, nu weer in een Clio. En dan eigenlijk, je moet weer heel ander, je, je reis dat toch een beetje aanpassen. En daar, ik, ik ging bijvoorbeeld ja, met zo'n SLS je redelijk hard de, de bocht in. En dat moet je met zo'n Clio eigenlijk niet doen, maar dat deed ik alsnog. En daarom, ik sta nu ook elfde op de start-up Je staat wel niet heel ver naar achter.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 Nou ja, je, je, kijk, dat, dat, dat zeg ik, het Clio's is gewoon heel dicht bij elkaar. En kijk, die jongens die rijden hier al uh, het hele jaar op Zandvoort. En da, daar, mis je gewoon, daar mis je net op. Je, ik heb toen een As ook meegedaan, en als heb ik dan gewonnen. En dat, dat, dat gaat dan, omdat ja, ze, iedereen rijdt maar één keer, één keer per jaar op Asse. Maar hier rijden ze ja, iedereen, en daar, je mist gewoon net even de laatste tien. Dus, uh, en daar heb ik gewoon nu even te lang tijd voor nodig om dat goed te maken. Maar ik hoop in de wedstrijd dat, uh, dat te kunnen doen. Het zal zwaar zijn, maar uh, ik ga gewoon het best doen. Oké okay, uh, Chris, we willen je bedanken. Je hebt nog uh, vier races te gaan hè, dit weekend. Uh, dus we willen niet langer van je tijd uh, roven. Veel succes en bedankt. Dankjewel. Christian Frankenhout, uit de GT3. Ga je lekker jongens? Hey, hallo. Hey, Live hoor. <laughs> jongen, jongen, jongen, jongen, jongen. In gesprek met uh, Willem van Densen en uh, Jaap Oek Koper. Stel je voor op een late herfstavond je hebt een cd gekregen van een goede vriend van je. Van een band die je al kende van een aantal hits. Maar door deze word je betoverd. Ik heb het over de nieuwe Snow Patrol. This isn't everything you have. You can't find the fall so you can call it off. But it might be for the best. You can't walk away anyway.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 Rangers everywhere Nieuwe van Snow Patrol. Wat een prachtig liedje is het. This isn't everything you are. We gaan meteen verder met nieuwe muziek. Wat dacht je van de nieuwe Ina? Un momento. Magan, um Zondag in Kennemerland. Je blijft op de hoogte! Je blijft op de hoogte. En we gaan even wat regio nieuws doornemen. Wat de afgelopen weken is gebeurd in Zandvoort. Want op vrijdag 21 oktober tot en met vrijdag 18 november vindt de 6e editie plaats van Nederland Leest. Lene, vanaf 16 jaar ontvangen de, uh, de Roman Het Leven is verrukkelijk. van Remco Kampert. Helemaal gratis op vertoon van een geldige bibliotheekpas. Met de aansporing: het te lezen en met er anderen over praten. Deze actie geldt zolang de voorraad strekt. Op vrijdag 21 oktober wordt Nederland lees op geheel eigenwijs geopend door cabaretier Rob Jansen in de vestiging Zandvoort. Hij geeft een verkorte versie van zijn cabaretprogramma Verrukkelijk. En dan zal je bij de boekjes voor het college en de gemeentera overhandigen aan de wethouders van de gemeente Bloemendaal, Hillegom en Zandvoort. Dat is dus in de bibliotheek Duinrand-Zandvoort vrijdag 21 oktober van 10 tot half 12. En de toegang is gratis. In Haarlem is zaterdagavond de man zwaar gewond, een zwaar gewond geraakt na een val van een balkon. Het gebeurde op de derde verdieping aan de Willem-Pijperstraat. Volgens de politie heeft de man mogelijk alcohol genuttigd. De persoon belandde hard in het gras. Hij was in eerste instantie kennis, maar verloor zijn bewustzijn na enkele keren. De man is met onbekend letsel naar het ziekenhuis vervoerd. En Anita van Schie, oppas van Rui en Sommer en Steffi Proost, oppas van Bruno en Nena. Ze zaten gekozen tot de beste oppas van Haarlem. Anita in de categorie van 0 tot 6 jaar en Steffi in de groep van 6 tot 12. De verkiezing was een initiatief van het Centrum voor Jeugd en Gezin in de gemeente Haarlem. Om de week van de opvoeding een algemeen karakter te geven. Opvoeden doe je immers allemaal en zeker vaste oppas speelt daarin een belangrijke rol. De gezinnen konden hun favoriete oppas aanmelden. De jury vond het afgelopen zaterdag nog knap lastig om een goede keuze te maken. Ze hebben allebei, uh, allemaal wel iets leuks, vond jurylid actrice Sitske van der Bijl. Gefeliciteerd Anita van Schie en uh, Steffi. Proost. Ja, proost. Proost, ja. Zondag was de Heemstede loop door Heemstede. In de zon was het genieten voor jong en oud. Lopers konden kiezen uit anderhalf, vijf of tien kilometer. Tussen het grote deelnemersveld waren ook een aantal bekende lopers. Zo liep onder andere meer wethouder Jan Nieuwenburg van de gemeente Haarlem de vijf kilometer. Maar toch weer een beetje jammer, de vijf kilometer maar. Ja. Even, niet even de tien meteen Niet eens, hè. Niet goede eens. Geven. Ja. Zometeen gaan we bellen met uh, Jaap uh, Koper Hij gaat ons uh, weer op de hoogte houden van, het, uh, van de formido finale races op circuit Sanford. Maar nu eerst nieuwe muziek De man die is bekend van de uh, Oasis Samen met zijn broer Liam Gallagher is dit, uh, zijn ze uit elkaar gegaan. Oasis bestaat niet meer, maar beide zijn ze nu een aparte weg aan het volgen. En dit is Noel Gallagher, The Dead of You and Me. en de dead of you and me. CFM Race Radio, Pit Report, Pit Report. En we gaan weer naar het circuit, we gaan naar Jaap Koper. Jaap, goedemiddag. Ja, ja want uh, we hebben net de Formula 1 gehad: Formula 1 Cup, waarbij uh, de winnaar uh, Sven Snoeks was. Nou, die uh, had vanmorgen nog een alcoholfietje. Wat niet helemaal goed verliep. En toen werd hij min of meer aangetikt door de latere winnaar Peter Schreurs. En toen kon hij de overwinning in de race 1 eigenlijk min of meer op zijn buik schrijven. Maar Peter Schreurs, vandaag kwam hij niet verder in de tweede race tot plek 6. De winnaar in deze wedstrijd was Sven Snoeks. Dus je ziet toch dat er misschien nog wel wat recht is getrokken ten aanzien van de eerste wedstrijd. Dus één. En hij is, als ik het wel heb, zelfs nog van het team van Dylan Koster. Dus die kunnen dan nog wel eventjes een beetje een feest vieren vanavond. Uh, tweede wordt Bart van Os. En Bart van Os was ook de man die het kampioenschap kon gaan beslechten En naar mijn smaak heeft hij dat denk ik ook wel gedaan. In de eerste race was daar nog geen sprake van. Toen was hij elfde geworden. En nu is hij tweede. Want daar moest natuurlijk een beetje bekeken worden gereden. Uh, hij heeft het wel geprobeerd om Sven Snoeks in deze wedstrijd uh, nog te verschalken maar dat is uh, uiteindelijk niet uh, gebeurd uh... Dat uh, houdt dus in dat uh, Van os uh, de, de kampioen is van uh, de Formulo's Swift uh, Cup. En dan daarachter vinden we dan nummer drie. Dat is Jos Kiekers Die won eerder dit jaar ook al een aantal wedstrijden. Ik geloof zelfs hier ook op uh, Zandvoort. En uh, hij is dus ook onderdeel van het uh, team van uh, Dylan Koster. Uh, die dus goede uh, zaken gedaan heeft uh, vandaag in, uh, in deze wedstrijd. Nou, dat is een beetje in het kort uh, de wapenfeiten. Vierde werd uh, Kim van den Berg. Dat is de enige taal die hier uh, rondrijden in uh, dit uh, veld. En volgend jaar dan uh, komt er een compleet nieuwe snift uh, op de proppen. En dan zullen we gaan zien hoe dat uh, verder gaat uh, verlopen. Nou, uh, voor uh, de volgende wedstrijd uh, staat de Dutch GT4 op het uh, programma. Nou, daar is ook nog wel uh, nog het een en ander aan prijzen te geven, Zoals een Europees kampioenschap. Huisman uh, en Van der Ende, dat zijn uh, de mannen waar het een beetje om gaat. Daar zijn de, eigenlijk de ogen ook een beetje op gericht. Uh, ze zullen voor deze, kleine deze zullen ze op uh, de. ...derde plek gaan vertrekken. De tweede startrij. De snelste, of ja, in ieder geval de kolper, in. of degene die het beste startpositie heeft verworven voor deze derde race. ...dan is Peter van der Koller. Die rijdt samen met Jeroen Blekenmolen. Wie van de twee precies gaat beginnen, dat zullen we straks gaan werken. Want de startprocedure die zal zo dadelijk wel in gang worden gezet. En dan zal die wedstrijd zijn verlopen gaan krijgen. Het gaat over 50 minuten. Dus die kunnen we in ieder geval nog voor. Komende uur nog meenemen. Uh, van der Kolleg en Blekenmadden, dus op 1. Knap, Simon Knap op 2. Uh, uh, die gaat uh, daarnaast uh, vertrekken. Dan daarachter, dus Duncan Huisman en uh, Ricardo van der Ende. En om die mensen moeten we gaan letten. Want dat zijn de mensen die uh, op dit moment uh, ja, de beste troeven hebben voor het Europese kampioenschap. Daarachter vinden we dan uh, Henry Zumbrink en Ferdinand Kool. En dan kijken we nog eventjes waar de belagers van uh, Huisman en van der Ende zitten. En die vinden we op plek 5. Dat is Stefano Dasten die rijdt met een uh, Lotus Evora. En deze man, die moeten we dus scherp in de gaten gaan houden. Want hij is eigenlijk de enige die misschien uh, Ricardo van de ene nog van de Europese titel zou kunnen afhalen. Dus dat is eventjes uh, in het kort hier vanaf het uh, Spielpark Zandvoort. En dan zullen we straks om vier uur, of na vier uur, uh, kijken hoe dat uh, verder gaat uh, lopen in de Dutch GT4. Oké okay, ja, dank je wel. Twee tussenstanden in de eredivisie. Rode JC thuis tegen Adenhaag. Den Haag. De tussenstand is daar 2-1. Feyenoord thuis. 3-0 staat voor tegen Venlo. Om half vijf wordt er nog één wedstrijd gespeeld. Nac Breda tegen Excelsior. The sun goes down, the stars come out. And all I comes is here and now. My universe will never be the same. I'm glad you can.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 Het is uh, vier uur. How deep is your dip? How deep is your dip? Dip, dip, voor dip, dip, dip? van